Zo wezen, TV zover, daar hebben we hem hoor, Michael Carter, nou dat wordt gezellig wezen, ga er maar lekker voor zitten hoor. in Gooi, weg ten omstreken. Midden-Nederland, hoi! Allemaal ja, een oprecht goedenavond voor de mensen die luisteren op de Grote Drie in Daar in de buurt in ieder geval vandaag. Stereo weer, City Weekend Radio. Met natuurlijk Michael Maaikoekaart. Deze week maar één uur op de radio te beluisteren. In verband met andere werkzaamheden, zoals examens en dergelijke. De Tussenstand is wel redelijk, mag ik je vertellen. Voor de rest hoor je het wel als ik geslaagd of natuurlijk niet. Maar we gaan van het positieve de feit uit dat we maar slagen, denk ik, We beginnen tussen 7 en 8 met de nieuwste plaat op je radio. Daarna tussen 8 en 9 straks met meneer Frank de Brugge waarschijnlijk. Een hele mooie show voor de wat ouderen onder ons. Dan gaan we gewoon beginnen met wat plaatjes. De nieuwste die deze week zijn uitgekomen hier, hier in de studio liggen voor het Radio City Team. En die je binnenkort dus wel meer zult horen op de zender. Hier is de nieuwste van Walter Egan. Hij heeft meegedaan in de strijd om de duwplaat deze week. Maar hij is het uh, niet geworden. Such a shame. i got into my car i followed the highway till i found your place i found myself hoping to just see Shame. Walter Egan, van zijn LP, Wild Exhibitions, een hele mooie. Heb je de nieuwste van Nena. Nou vooruit, een klein stukje dan, hier is Noor Katroim. Zo hard zeg, veel taart man. We Verder met de volgende plaat. Eentje van um, de Vix. Ik ken nog wel van een ander nummer. Ik zal het zo even opzoeken hoe dat heet. Saved by Zero heet deze in ieder geval. Dit is, is Michael, Michael Carter. Carter. In, in FM. FM. De fix was dat. Ik was net even op zoek naar het nummer wat hier vooruit kwam van die formatie. Maar, hoewel het wel een voordeel is dat je thuis je eigen stuur opneemt, kon ik hem niet vinden. Een productie van Rupert Hine was dat. Je ken hem wel van een of andere Bananasong, geloof ik. Over de Copacabana. Maar in ieder geval, daar ging het over. Weet ik wel. Hier is, voor je het weet, ben je gek. De formatie Wijk 7. Het is net een jungle die stopt. Het is geen wonder, want er is al tijd is het is meer de jungle die stad. Het is geen wonder want er is altijd gedonden Gebroken rut aan de je vraagt je echt af, wat is er aan de hand? Het zal wel weer een inbraak wezen, Bij wie? Dat kan ik morgen in de krant wel lezen. Ze pikken je achter als hij voor de deur staat. Het is vandaag de dag niet veilig meer op straat. De stad is één grote vuilnisbelt. En voor je het besef ben je uitgeteld. Pas goed op voor je weet. Ben je gek? Het gevaar zit overal. En het gerpt in je nek. Ha, ha, ha, ha. Het is net een jungle die stad. Het is geen wonder, want er is altijd gedonder. Het zoontje van mijn zus hangt voor de tv Maar wat moet hij er in de toekomst mee? Hij kijkt naar Dallas, dennis die en al die ellende Zij wordt het in zijn bol een onwijze bende Pas goed op voor je weet Ben je gek? Het gevaar zit overal En het gerpt in je nek ha, ha, ha, ha, ha. Het is net een jungle die stad. Het is geen wonder want er is altijd gedonden Het is net een jungle die stad. Het is geen wonder want er is altijd gedonden de ouders van een jaapiek kijken nooit naar hem om. Hij werkt op zolder aan een fragmentatiebom. Zijn problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als dat ding ontploft in een voetbalstadion. Je gaat naar Ajax, Feyenoord of FC Den Haag. Je neemt je fietsketting mee. Want dat wil je zo gaan. Als supporters nou niet uit gaan kijken. Dan vallen de gewonden, misschien wel lekker. Een meisje van het platteland gaat naar de grote stad. Ze heeft nog nooit zoveel plezier gehad. Maar met die spaarcenten is het toch wel gaaf gedaan. Dus twee weken later zit ze achter het raam. Pas goed. Voor je het weet ben je gek Het gevaar zit overal En het grept je in je nek ha, ha, ha, ha. Het is net een jungle die stot Het is geen wonder, want er is al dead gedonden Het is net een jungle die stot Het is geen wonder, want er is al dead gedonden De junkies, de spuiters liggen half dood Met z'n allen bij elkaar te creperen in de goot De dealers, de pushers, die lachen zich rot Die worden stinkend rijk Tijdje in de WW, alles zit tegen en niet zit mee. Je werkt een dagje zwart, maar dan gaan ze je verraaien. Ze zullen het niet laten als ze jou weer kunnen naaien. Pas goed op voor je weet ben je gek. Het gevaar zit overal. En het geitje in je nek. Het <haha> <haha> is net een jungle die stad. Het is geen wonder, want er is altijd gedonden. Het is net een jungle die stad, het is geen wonder, want er is altijd gedonden. Ze je de politiek, ze sollen met het volk en ze maken ons ziek Corruptie, spionnen, infiltratie, en heel jaar lang kabinetsformatie Ze doen geen bal aan de wijken, steken geen hand uit, ze staan maar te kijken En als er dan ergens een huis wordt gekraakt, dan word je daar weer weggejaagd Overal in Nederland zijn er nu rellen, de ME komt langs om de orde te herstellen Mijn oma zit in zo'n bejaarde huis. ze zitten opgesloten, het is net een klus op bingo, mis ergen je niet Vervelen zich te petten, geloof je me niet? Mijn zusje is nog pas 17 Maar die heeft het leven nou ook wel gezien In verwachting geraakt van een vent En nou doet die geuzer of die haar niet meer kent Pas goed op voor je weet Ben je gek? Het gevaar zit overal En het greepje in je nek ha, ha, ha, ha. Het is een jungle die stad Het is geen wonder want er is altijd getonden gedonden het is net de jungle die stad. Het is geen wonder, want er is altijd gedonder. Altijd gedonder. Hey joh, hey, ben je wat kopen joh? Hey kijk, wij hebben het even joh. Hey joh, uh, ik hey? e e e ok, van alles, je allemaal lekkers. Heb je ook video? E e neem een je buiten van af joh. Hey joh, uh, uh, hey, he hey, hey, hey. Heb je ook video? Heb je ook video? Ik ben op de joh, ik ben ook echt met vissen. Het van Michael Kart. Kijk, kijk, kijk. Kom op, kijk, kijk. uit. Ik heb een beetje kapot. Hier, je. kent eruit, pas op. Wat wij hebben het ik We hebben heb een beetje kapot van jou Oké, wat moet er hier? Allemaal opzij! 22 graden Celsius in de City Weekend Radio Studio 3. Of nee, 2 is dit geloof ik van het hele grote studiocomplex. Hier ergens op de Loosdegse Plas. Je weet er natuurlijk alles van zonder hand. Michael Hoi. Carter. 93.8 Miguel cycles. Michael erachter. Carter. Michael, dat ben ik. I love oh it. heerlijk, dank je. Dank it. je, dank je. Hou maar, dit is uh, de nieuwste van Peter Snyder. Ja, een beetje ik. Oh no. oh oh nou. beetje is Peter een beetje een beetje een is een beetje een beetje een hele een hele een beetje een beetje een beetje van die flop. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een As you walk away and leave the room You're heading for the stairway I've seen it all before There's nothing new en de opvolger van zijn vorige die heette uh, Love is a Cabaret. En uh, dat werd een hele grote flop. Deze heette Stop en het ruimt allemaal nog steeds op City Radio. Met naam is Kater, ik doe het op de band vandaag tussen 7 en 8. De nieuwste platen voor jou, ze zijn vandaag uitgekomen. Ze zijn echt vers van de pers hoor. Maar ik heb het programma even vanmiddag voor je opgenomen. Ik Dat was Carola en uh, zij heeft het, uh, de Zweedse vertaling of de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival vertaald. Dat was de Nederlandse versie en dat heette hier Ogen Hebben Geen Geheimen Meer. Hebben we hier ook nog een hele mooie nieuwe plaat. Samen van een plaat die gemaakt is samen door Dolly Parton en Willie Nelson. Hier is Everything is Beautiful. Ongetekende bij je tot een uur wacht. over a green field of clover Oh, what's the sunset at the end of the day? I get kind of moody when I see such beauty, and everything's beautiful in its own way. When I see a fountain flow from a mountain, or see April showers. Bring flowers to me I can't help but ponder Life is such a wonder And everything's beautiful In its own What my eyes behold, as behold, can't be bought or sold. And everything's beautiful in its own way. When I see the clouds form a black summer windstorm that uproots the harvest and hurls away. In the midst of such anger, destruction, and danger, the storm's even beautiful in its own way. When I see the leaves drop from off of the treetops, or see the snow fall on a cold winter's day, My thoughts seem to wander into the blue yonder. God made all things beautiful in their own way. Words can't describe, describe what I'm I feel inside, inside when I see the beauty in each coming day. What my eyes behold. We bought her soul, and everything's beautiful in its own way. Een hele mooie van Dolly Parton samen met Willie Nelson. En dat ding heette Everything is Beautiful. En alles is ook nog steeds mooi hier bij City Radio. 93.8 FM in stereo nog steeds. Oh, we kunnen beter de naald op de plaat zetten. Dat uh, werkt wat makkelijk. Zo Zoiets dan. Zo moet hij er wel komen. Een uh, plaatje Amor de ombre heet het. En dat is van de groep. Moche Dades of zoiets in die buurt. Een beetje muziek voor de wat ouder om wat in de sfeer te komen straks. Met meneertje Frank de Brugge, dus 8 en 9 uur. Want ondergetekende heeft andere bezigheden vandaag. me Ik wil een keer uitspreken, maar dat doet er niet zo goed Hier is ook een lekker plaatje. Dametje Tracy. The house that Jack built. Who owns the house? That's the question. Mijn nom is Carter. Ik doe het tot een uur of uit. Op de band. Dan val je het nog niet door af. 93.8 FM. Dit is City Radio. Het huis van uh, ome Joop bouwde. Dat was het Jack? Speciaal voor meneer De Brugge, hij zal er alweer uh, gallisch van worden van deze plaat. Hier is de nieuwste van The Worm en The Bad Boys. De volgende van die vorige, schiet me even niet te binnen, daar heb ik wel meer last van. Een productie van George Michael, dat is mijn broer. Dear I'm mm -hmm. Zo, de nieuwste van de Wham was dat en dat ding heette Bad Boys. Over Bad Boys gesproken, hè meneer de Brugge? Platen kunnen vrij zwaar zijn. Michael Carter helpt een handje. De Michael Carter duelplaat. A musical must. Met een te gek begin is hier George Duke. Hij produceerde het zelf samen met zijn orkest. Hier is Reach Out. Niet te verwarren met naar alle Michael Walden en zijn reach-out. Ja. Dit gaat heel anders. Deze week Michael Kaart de duwplaat. Het is 6 mei 1983. Dat is morgen. Klok de duwplaat altijd op zaterdag. Weet je dat ook ja. Luister naar George Duke en zijn orchestra. Now, I'm so lucky that I feel the way I do, girl I've got no heavy complications To keep my love from coming straight to you Oh, you are smiling with another You're eyes keep telling me you just don't care If we could talk just for a minute I'd get your number and we go from is wat anders als Reach Out, I'll Be There, wat uh, in de terug herhaald wordt. Ook nog een uh, ex-City hit-tip geweest van twee à drie weken terug. Dit was George Duke en hij deed het op een hele andere manier met zijn Reach Out. Ja, ja, de disco blijft maar rollen hier op City Radio. Wat denk je nog meer de nieuwste plaat op je radio. Hier is de nieuwste van Helen Reddy. Are you ready? Hier is Imagination. Deze week, geloof ik, uh, bij de Avro, Avro RTV-tip, weet ik, uh, in die buurt, geloof ik. Dus Even kijken. En het klopt ook nog. Alleen moet het NGV favoriet favoriet zijn. Doe het doe je. Het lijkt allemaal op elkaar. Helen ready? Ben je klaar, mate? Start hem maar. <laughs> De nieuwste van Forrest. Hoi. Hoi. Oh, oh heerlijk. Full of oh, heb ik ook wel eens. Oh heerlijk zo. Het zal wel heet zijn dan. Zeg you know, het eens. Nei, sorry. Run nee, nee oké. Okay. Forrest, kop op. Yo. Forrest. Thomas, zo heet de man. Feel the need in me. Luister ernaar. Zie hoe ik het kan. Wees op City Weekend Radio, 93, FM, Stereo, hier is Michael Carter op je radio. Wat wil je nog meer? Disco Radio Action. Dat is fantastisch. Weinig Disco Radio Action. Nederlandstalige muziek op je radio. De tweede halve naam tussen 7 en 8 de nieuwste platen. Nou, als ik maar bij jou ben. Ik vind hem echt helemaal te gek. De Volendamse formatie Canyon. Ze hebben wel eens meer van die leuke platen gehad. Dat werden allemaal hele grote vlogs. Hier is een allernieuwste. Was ik maar bij jou. Oh, ik denk altijd nog aan je hoor. In Italië is er lasagna, en in Spanje hebben ze pijl, En in het mooie Griekenland kun je dansen hand in hand op een bezoekje melodie. Op de Bahamas blijft de zon steeds schijnen, en al je zorgen zullen daar verdwijnen. Toch ben ik altijd weer blij als ik na een bepaalde tijd dit vlakke land weer zie. Want na twee weken kaviaar en champagne Heb ik meer dan genoeg van al die franje Maar een vrouw als jij Maakt me mijn leven lang blij Oh, als ik maar bij jou ben Ja, want zolang ik jou ken Denk ik niet meer aan morgen Heb geen zorgen wat ook maar bij jou ben, ja, als ik maar bij jou ben. Want je bent het einde, ik kan niet zonder jou. Het is goed hoeven daar aan de riviera. De flamingo is mooi in Sevilla. ja. in en als een miljonair met veel flair Langs de café'tjes op de champs een gokje in Las Vegas in Nevada Ik heb nog foto's van Shanghai in China Het is wel prachtig daar niet van Maar ik ben als jouw man al meer dan tevreden Want na twee weken kaviar en champagne Heb ik meer dan genoeg van al die franje Mijn vrouw als jij Maakt me mijn leven lang blij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 Hier is onze eigen Nederlandse Lisa, oftewel Liza. Opvolg van Break It's Out. Dat is de lange disco-versie van Tonight. out tonight Here is t e e France, european express tributes to spencer davis group it makes to the madley Oh, dat was de nieuwste van TEE, -E, oftewel... ...Trans-European Express. Him, was Zit er bijna weer op voor ongedekende. Uh -huh. Nog een minuut of drie als het goed is. is <laughs> nou, je weet het maar nooit. Afscheid van je nemen met een plaatje van Erna Jones. Close to him tonight. Dicht bij hem vannacht. Lekker, hè? Lekker, even tegen de aan. Nog een keer, ja. Heb ik nog even wat concerten voor je? Een concertagenda. Mazada treedt binnenkort op. 8 mei. Dat is uh, zondag dus. En wat wij. Mooi de plaats. Gebouwde vriendschap. Wayne Wayne Wade. Die is al geweest, Die is al weer naar huis. Oh, jammer, jongen. Wow, Warwick was van de week ook in Den Haag en in Amsterdam. The de Stars. Die zijn morgenavond in Amsterdam in Paradiso. Volgende week. Vrijdag zijn ze in Rotterdam de Arena. En de Thompson Twins, 22 mei in Amsterdam in Paradiso. Weet je dat ook weer? En de Fanboy 3 komt naar de Pink Pop. weet je dat ook weer? Volgende week ben ik weer bij je terug. Dit begint helaas niet wegens omstandigheden in de studie en dergelijke. Tot volgende week. Joop, doei en veel plezier met de brug hierna. Houdoe. Goed aan alles en iedereen. Alle bekenden. En allen die mij lief zijn. Houdoe.